Uit Tunesië komen berichten dat er gesprekken worden gevoerd tussen het Libische bewind en de opstandelingen. Die gesprekken worden volgens de Tunesische bronnen gevoerd op het vakantieeiland Djerba. Een woordvoerder van kolonel Gaddafi heeft die berichten direct met klem tegengesproken. Volgens hem gaat het om foute informatie die uitsluitend is bedoeld om het moreel van de Libische regering te ondermijnen.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 Nachtwaken van Duran Duran, leave a light on. Cairo's Nacht van het Goede Leven, met Axel van der Ende. Adeline van Lier is vrij, Martijn Grimius heeft zijn diensten erop zitten... zijn nachtdiensten, maar in gedachten zijn ze natuurlijk bij ons... zoals wij dat zijn bij jou. Straks praten we nog over vakantie in Den Vreemde. We hebben live muziek van Annie Mary... Een hoorspel en we praten over Wim Kan. Tenminste, we laten mensen horen die praten over Wim Kan. Want in 1976, op deze dag, bestond zijn ABC-cabaret 40 jaar. Twee uh, mannen die we allemaal kennen praten over Wim Kan. Met interviewer Wim Ibo, uh, Paul van Vliet en nu eerst Herman van Veen. Herman van Veen. Mijn eerste vraag is... Uiterlijk bestaat er weinig of geen overeenkomst tussen jouw werk en dat van Wim Kan? En toch kun je voor mijn gevoel wel heel duidelijk spreken... van een grote wederzijdse affiniteit. Waar zit dat in voor jouw gevoel? Nou, ik denk... Ik geloof dat het van ons allebei duidelijk is... dat we uh, erg veel van theater houden. En uh, uh, hij is natuurlijk heel erg met tekst bezig. Ik ben ook met tekst bezig en met muziek bezig. En ik geloof dat de, wat, wat de professionele benadering betreft... Er heel weinig verschil is. Hij begrijpt vaak, en natuurlijk ook door zijn enorme ervaring... heel goed uh, wanneer een publiek wat en wanneer een publiek hoe reageert. Hij kent de afstand van uh, de lengte, de draagkracht van een woord naar het publiek toe. Mm -hmm. En uh, hij is enorm geëngageerd, vind ik. Hij is persoonlijk vreselijk betrokken bij wat hij vertelt en wat hij doet. Er zit nooit iemand, er zit nooit een robot. Nee. En uh, wat dat betreft is dat ook een overeenkomst. Ja. Het heeft toch ook te maken met uh, Wim Kans' isolement. He, het is duidelijk dat hij er geen enkele behoefte ja. aan heeft... om veel mensen om zich heen te verzamelen. En er zijn maar een paar figuren waar hij echt intiem mee is. Jij ja, met een van de zeer weinigen... Ja. He, die, uh, die zich een vriend van Wim Kans ja. kan noemen... Nou, dat komt gewoon omdat hij van me houdt en ik hou van hem. En daarmee zijn we uitgeduld. <lacht> dat vind ik een prachtig antwoord. Goed. Eh, eh, wat betekende Wim Kan voor jou... voordat hij eh, die inmiddels zo beroemd geworden brief aan je heeft geschreven... Hè, toen je begon? Nou, een gierende vader. Dus eh, Er was eh, vroeger altijd bij <lacht> ons... Werd, eh, naar die oudejaarsconference geluisterd... en dan kwam de hele familie bij elkaar. En dan mochten wij opblijven omdat het dus iets zo leuk was... Maar ik snap er naar de ballen van. Ik, voel, ik vond het dus ook helemaal niet leuk. Alleen wat ik dus wel leuk vond... was een soort vreemde mystiek in... in wanneer die mensen begonnen te lachen. En wat er met zijn stem gebeurde. Dus hij ging die omhoog met zijn stem of zo. Ja. Dan werd er veel harder gelachen. En ik begreep dus helemaal niets van wat er gezegd werd. En uh, het was een soort raadsel voor me. Hoe, hoe kan dat? En, en, uh... Dat waren dus die Audi Zavond? Ja ja. ja, ja. Dus die naam. Ja, dat was maar in het lief... theater had je hem nooit gezien? Nee. Nee, ik heb hem ook pas later gezien, dus... Uh... Kun je zijn uh, overgevoeligheid uh, ten aanzien van de kritiek, kun je dat begrijpen, ja, meevoelen? Ja, heel goed, omdat het... Kijk, de kritiek... Ik zeg dus niet ja. gevoeligheid, maar ik vind het ja, ja. overgevoelig. Ja, maar het is heel logisch, omdat, omdat uh, het gaat niet over staal of zo, het gaat niet over luxaflex, het gaat over je ziel waar je mee bezig bent. Ja. En er worden dus door mensen in kranten geschreven die over je schrijven alsof je beton bent of, of, of je een product bent. Mm -hmm. Terwijl uh, het slapeloosheid is waarover geschreven wordt... en doodsangst is waarover geschreven wordt over leven. En ieder woord wat een mens schrijft of, ieder, of alles wat je bedenkt... bedenkt is uh, een vlucht voor of een bekentenis yeah. van iets waar je mee zit. Of, en dat is zeker in zijn geval zo. Dus als daar dus naar of vooral slordig op gereageerd yeah. wordt... Dan raak ik ook overgevoelig. En dan raakt iedereen, althans iedereen die van zijn kip houdt, die, uh, yeah. die pakt dat niet. Yeah. En dat is, uh, uh, als hij niet overgevoelig zou zijn op dat soort dingen, dan zou je, je moeten gaan betwijfelen. Yeah. Het is alsof je kind, alsof, alsof, of, of je kind over je kind heenrijdt in dat soort dingen. Yeah, yeah. En dat, vind ik dat dat mag niet. Paul van Vliet, je hebt eens van Wim Sonneveld gezegd dat je hem als een broer beschouwde, terwijl Wim kan. Uh, voor jouw gevoel, eerder een vaderfiguur is. En dan denk ik, ja, Sonneveld en Kan, die verschilden maar zes jaar. En hoe verklaar jij nou dat gevoelsmatige onderscheid? Ik heb dat van Wim Sonneveld gezegd toen hij doodging. Uh, dat ik het gevoel had dat er een familielid van me doodgegaan was. En uh, mijn relatie tot Wim Sonneveld was vrij uh, hecht... En, maar wel altijd op een soort qua kwajongensachtige uh, graptoer. Ja, ja. Ik heb zelden met uh, Wim Sonneveld serieuze gesprekken gehad. Het was altijd, uh, als we elkaar zagen en schreven, was dat uh, en speels. speels en los uit de hand. Ik ben nooit diep tot hem doorgedrongen en hij daardoor ook nooit diep tot mij. Ja, uh, een beetje uh, jokerig. Ja. Terwijl Wim Kan uh, vanaf het begin van mijn carrière zich... Uh, heel intensief daarmee heeft bezig gehouden. en op een uh, beschouwelijker, uh, ernstigere manier... en ook een veel diepere manier. Hij heeft uh, mij vanaf het begin af aan heel serieus genomen. En heeft gedis gediscussieerd met je over je programma's? Ja, hij, kwam, hij heeft vanaf het allereerste programma van Pepijn... Uh, dus twaalf jaar geleden zat hij al in de zaal. En dat was voor mij een groot moment. En hij nam dat ook, wat wij deden, heel serieus... En, uh, Herkende dat ook als iets, uh, zei hij toen, als iets nieuws met een, uh, met een nieuwe toekomst en een nieuw gezicht, een nieuwe kleur in het ja. palet van de Vaderlandse kleinkunst. Ja. Dat is wel een enorm pre, vind je niet, van Wim Kahn dat hij altijd uh, op de hoogte wenst te blijven van alles wat zich uh, weer meldt aan jong, aan, aan nieuw talent. He, er is destijds wel eens gezegd: ja, allicht, want dan heeft hij goedkope krachten voor zijn eigen ensemble. Maar eh, als je bedenkt dat er nu geen ensemble meer is... dan is diezelfde interesse nog altijd duidelijk eh, te merken. Eh, jij ziet hem dus als een, als een figuur eh, waar je naar luistert... die jouw dingen heeft te melden... en eh, op gevaar of dat dat pijnlijk wordt. Maar hij zal natuurlijk toch ook wel eens afkeurenswaardige eh, zaken te behandelen hebben... Hoe reageer je daar dan op? Want je zult het natuurlijk eerlijk vinden als hij alles mooi vindt. Maar ja, hoe, is... hoe, hoe zit je wat dat betreft in elkaar? Kun je die kritiek van Wim Kan, die hij ook heeft... Uh, kun je die uh, verdragen? Ja, heel goed. En dat ligt ook wel erg aan de manier waarop hij die kritiek verpakt. Hij schrijft, als hij iets gezien heeft van mij, een lange brief. En die brief beslaat minstens altijd vier kantjes. Dicht beschreven. In zijn zeer merkwaardige handschrift... Uh, dan zegt hij altijd... nu gaat vader zeuren. Uh, <lacht> en ik heb toch nog een paar kleine puntjes... die ik heel voorzichtig misschien toch nog... Uh, als je het me niet kwalijk neemt... toch uh, na lange overweging... Uh, toch met een heleboel... Uh, uh, peper en zout aannemend moeten hebbende... tussen haakjes, vergeef me dat ik het zeg. En dan komt hij dus met... een een aantal dingen die hij dan niet zo goed vindt of voor verbetering vatbaar. En als hij dan die kritiek heeft geschreven of mondeling heeft gezegd... dan zegt hij daarna, nu ogenblikkelijk vergeten en over tot de orde van de dag. Ja. Of eh, brief hier langs afscheuren en vernietigen. Of zo, dat soort dingen. Ja, ja. Hij is daar zeer bescheiden in, in zijn het, kritiek. En uh, niet alleen bescheiden, dacht ik. Ik geloof wel dat je het met me eens bent dat het ook... Uh een liefdevolle manier is van de dingen te behandelen... die je misschien van de recensenten wel eens wat meer zou willen ja. horen en zien. Ja, nou hoef je natuurlijk van recensenten geen liefde te verwachten. Nou, liefde voor het vak dan. Ja, liefde voor het vak wel. En met die ogen moeten ze ook kijken. En uh, dat is natuurlijk bij Wim Kahn bij uitstek het geval... dat hij altijd uh, met liefde kijkt. En ook als iets niet goed is... Uh, hij noemt dat zelf desinspirerend. Ook dingen... Niet, hij gaat er ook niet naartoe als hij van tevoren het vermoeden heeft... dat het hem een negatief gevoel geeft. Hij legt aan als criterium of iets goed is. Ja. Inspireert het mij tot schrijven, tot, tot creativiteit. Datzelfde criterium heb ik ook. Ja. Ik vind het fantastisch om iets te zien wat goed is. En iemand die mijn vak doet, goed aan het werk te zien. Terwijl ik bodemloos verdrietig word als ik iemand zie... die het in mijn ogen niet goed doet. Want dan denk ik, datzelfde doe ik ook... Wat een ellende eigenlijk. Ja. En ik behandel dat onderwerp ook, zei het op mijn manier. Maar als iemand jouw onderwerp slecht behandelt... ga je ook een hekel krijgen aan de manier waarop jij dat onderwerp behandelt. Ja. Uh, ik mag dus vaststellen dat er is een goede relatie tussen jou en Wim Kan. Mag ik daar ook uit afleiden dat jullie elkaar veel zien? Nee, dat mag je er niet uit afleiden. Want we zien elkaar niet veel. En er zijn een paar geheimen die ik uh, hem toch wel zou willen ontfutselen... voordat het te laat is. Zoals... Nou, zijn conferencetechniek en wat hij daarbij denkt en voelt, en uh, zijn opbouw, uh, zijn relatie tot de humor en de, uh, de eerlijkheid in de grap. En dat zijn dingen waar ik eigenlijk nooit diep met hem heb over gesproken. En dat zijn voor mij langzamerhand hele essentiële dingen. Zelf als ze vallen vliegen ze, als ze vliegen vallen ze, rollen mensen van hun stoel, lachen ze en in wipneus. Klaus doet alles, Gods en scheef, doen als apen alles na, zagen dwars door een viool, buffen als harmonica.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 Ja, hij loopt fijn rond de clowns van Herman van Veen. En daarvoor sprak hij met Wim Ibo over Wim Kan. Straks gaat het nog één keer over het ABC Cabaret. Maar eerst nog even vakantiebelevenissen, uh, vakantieherinneringen en uh, vakantiemomenten in het buitenland. Van een land met ruim 157.000 inwoners. Daar straks gaan we onze reis nu uh, voortzetten naar een land met ongeveer 1,3 miljard inwoners. Choi Yu-chan zit voor ons in China en met haar kijken we naar Chinese vakantiegewoontes. En goedemorgen. Goedemorgen, hi. Hoe is het weer bij jou daar? Uh, het heet en met af en toe een, uh, een druppeltje regen. Maar voornamelijk uh, heel erg veel zweten. Ja, en wat is dan, uh, wat is de temperatuur, gemiddelde temperatuur dan? 35 graden op dit 35? Moment. Ja, en het is uh, nu kwart over negen ochtend. ochtends. En hoe, hoe ver gaat het nog stijgen dan? Nou, zo blijft het wel ongeveer voor de maand augustus. Rond uh, misschien maximaal 38 graden. Oh, dus het blijft wel. Dus het is het is in één keer 35 en dat blijft het dan de hele dag. Ja, precies. Tjonge, ja, s'avonds avond koelt het dan een beetje af. Ja? En dan zo'n graad of dertig of zo, een beetje lekker? Ja, precies. Dat je <laughs> inderdaad nog een beetje het idee hebt dat het wat koeler is dan overdag. Ja, want het, ja, dat gaat dan toch... Dan maken die graden wel uit, toch? Als het maar een paar graden zijn, dan voel je dat waarschijnlijk toch wel? Ja, ja zeker. En als het een windje is, dan uh, ben je meer dan dankbaar. Ja, <laughs> ja. en is dat weinig? Uh, nou, dat, dat, soms is dat wel even, maar meer uh, niet dan wel uh, gevoelsmatig. Nee, ja. het is wel toch wel, wel heet uh, hier. Ja. Uh, hoe is het nu? In, uh, is het in vakantietijd in China op het moment? Komt vakantie überhaupt voor bij jou dan? Nee, eigenlijk uh, komt het nauwelijks voor. Uh, zomervakanties, zoals wij kennen. Dat is echt dat is niet typisch uh, Chinees, uh, dat, dat kennen ze hier niet. Er wordt ook hele zomer gewoon doorgewerkt. Ja. En dat, dat in Europa bedrijven sluiten voor uh, een maand, dat, daar wordt uh, ja, ook heel erg verbaasd op gereageerd eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Uh, eigenlijk kennen Chinezen alleen maar uh, de, de vakantie rondom feestdagen. Ja. En de grootste daarvan is met oud en nieuw en dan gaat iedereen ook terug naar familie. Het komt weinig voor dat mensen echt gaan reizen. Er uh, zijn natuurlijk wel een groep uh, wat modernere Chinezen die ook wat meer te besteden hebben. Mm -hmm. En die vinden het wel leuk om, uh, om wat, ja, goed, wat te zien. Um, maar het is natuurlijk lastig om hier over de grenzen te gaan. Dus er dus veel uh, binnenlands uh, toerisme. Mm -hmm. uh, dus als je rondom de feestdagen dus ook iets uh, wil gaan doen, dan word je ook wel redelijk onder de voet gelopen. Dus uh, geen, geen uh, tochten naar de natuur, zullen we maar zeggen? Nou, een iets andere interpretatie van de natuur. Je hebt natuurlijk wel natuur, maar het dat, dat, dat vol, uh, staat volgespijkerd met bordjes. Er gaan uh, uh, hele toeristengroepen naartoe, inclusief Vlaggetje, volg, volg de reisgids het Vlaggetje. Ja. En de hele reisgroep heeft dan twintig rode petjes op. Uh, ja, dat, dat, dat is dan natuur. Als je de berg gaat beklimmen, dan kan je met een kabelbaan omhoog gaan. En helemaal ja, en boven ja, ben je echt niet alleen... Maar goed, dat is dan ook iets wat ze prettig wat ze prettig vinden toch? Of niet? Ja, dat alles inderdaad gewoon al uh, geregeld is. En dat het uh, niks, niks, zeg maar, niks spontaan. Het is allemaal gemaakt. En ook met met het uh, de park hier zo is het natuurlijk allemaal aangelegd. En ja. zo inderdaad, zo beleven ze ook hun vakantie. En uh, op zich het, het houden ze wel van natuur. Alleen de beleving zoals wij in Europa kennen en veel veel, veel meer spontaan. En we zien wel wat er gebeurt en één land uh, per vakantie. Dat is hier allemaal veel meer, het moet allemaal kant en klaar voorgeschoteld worden. Mm -hmm. Dan hoor je wel vaak veel het verhaal dat, uh, dat Chinezen in hun vrije tijd uh, vooral uh, pret- en attractieparken opzoeken. Klopt dat? Uh, ja, dat klopt inderdaad. Ook wel vermaakt worden. Dat is ook weer een soort passieve beleving inderdaad. Ja. Uh, uh, bijvoorbeeld ja, waterparken. Uh, er zijn niet zo heel veel pretparken, uh, voor zover ik weet, in, in Shanghai. Um, maar die, ja, ze zijn het wel, maar ik, ik denk dat het vergeleken met uh, qua inwoners, uh, waar ik zit in Shanghai en qua mm -hmm, inwoners mm -hmm. is het vergelijkbaar met Nederland. Ja. En uh, ik, ja, ik denk qua vermaak, waar dat soort attractieparken nog best wel tegenvalt, qua aantal, zeg maar. Dus is nog even wachten op, uh, op de Disneyland in 2015 geloof ik, dan bij jou daar toch? Ja, is Het nieuwe park uh, wat, uh, uh, wat komen gaat. Ben jij er dan nog in 2015? Wie weet, wie weet. Je bent er uiteraard wel, maar zit je dan nog in, uh, in Shanghai? Ja, dat, ja, ik denk het wel. Maar ja? dat uh, weet je nooit zeker in het leven wat er uh, allemaal gaat gebeuren. Wat, uh, wat, wat is het wat je daar doet? Uh, ik ben Nederlands advocaat. In, mm -hmm. uh, en ik begeleid westerse bedrijven die hier hun zaken opzetten. En, uh, of, of die zaken doen met Chinese partijen. Ja. En alles wat daarbij komt kijken. Ja. En de Chinese vakantieregels, gelden die ook voor jou? Of ga, ga je nog weg of ben je al weg geweest? Uh, ik ga vaak inderdaad uh, naar Nederland. Ik ben in juni naar Nederland uh, geweest en dan in september weer. En voor de rest probeer ik ook inderdaad met de feestdagen, want dan ligt hier toch alles uh, stil, probeer ik dan ook zelf inderdaad met vakantie te gaan. En als je een beetje vroeg boekt, dan is het nog wel te doen. Ja. Maar en, en verder dan uh, die uh, enorme temperaturen van 35 graden zien uh, te trotseren? Ja, precies. De meeste buitenlanders zijn ook vertrokken. Dus het is ook heel gebruikelijk uh, dat mensen in juli of in augustus weggaan. Ja. Meestal is het uh, de werkende man die blijft uh, nog achter en die neemt dan drie weken vakantie en gaat ook terug naar Nederland dan. Mm -hmm. Maar de vrouwen vertrekken zo in het begin juli met de kinderen als de zomervakantie begint. En uh, die komen terug als het schooljaar in september weer, uh, weer begint. Ja, nou fijn dat jij er in elk geval was en dat we even met je mochten praten deze ochtend. En ik hoop ja, dat het nog Goed, dat het nog een beetje, hè? Een, een, beetje, een beetje mag waaien vandaag voor de afvoering. Ja, ja. Hé, hey, dankjewel. Graag gedaan. En een prettige dag. dag. Zelfde. Dag. dag. Scouting for girls, here is Love How It Hurts. I've been waiting all my life for someone like you to come mess with my mind. Someone crazy, someone who... Voor van het album Everybody Wants To Be On TV... de band leidde hun naam af van het eerste scoutingshandboek ooit... Scouting for Boys en dit was Scouting for Girls, Love How It Hurts. Die zomer, Hans ten Tijen. Geen elmsvuur dat onder nachtelijke onweerswolken de toppen van de masten zocht... maar een vochtige, broeierige atmosfeer... op het voren van de kinderkolonies gereserveerde strand... Na het vrije stonden we op uit de ondiepe, lauwwarme kuil... en deden wie het eerst in zee lag. Jij won, watervlug als je was. Ik dook over je heen en met gesloten ogen onder je door. Kwam proestend weer boven. Zag even helemaal niets, tot jij riep dat ik verdomme kijken moest... omdat zich een wonder voltrok. Met beide handen overgoot je je telkens weer... en wat in van je afdroop danste helgroene, fonkelende lichtjes. En toen je probeerde mij ermee te bespugen... Glinsterden ze op je kin. Je schaterde het uit. Ik waden op je toe om je, je omhelzend, te beletten met dit soort spelletjes door te gaan. Je kussen waren nat en vurig. En zo ben je me altijd bijgebleven. Vreemd dicht bij me gebleven. De fijne stukjes schelpzand van je sproeten willekeurig over je gezicht verspreid. Die zomer. Dat je nog niet van steeds weer, weer een ander was. Barefoot on the beach And warmed by the subtropic sun Easily seduced I'm in Safely out of reach From faxes and the telephone get happy when a dolphin joins me for a swim my captiva island hideaway isn't complete not without you what about you you could jump a dc8 and probably be a bite Just a toothbrush, dear, cause here we don't wear much The golf invites me to get wet Is it green or blue? I'm in Perfect as a peach Please send yourself to me by jet Make me happy when Your flight arrives and we dive in. My captiva island hideaway isn't complete not without you. What about you? You could jump a DC eight and probably be here by eight. My captiva island bungalow's perfect for two. No attire is required, just a toothbrush, dear, 'cause here we don't wear much. My captiva Not without you, what about you? You could jump a DC-8 and probably be a bite. My cat, Ireland, bungalows perfect for two. No attire is required, just a toothbrush, dear, cause here we don't wear much. Yeah. Michael Franks, hij past gewoon prettig bij de nacht. Barefoot on the Beach uit uh, 2001. Nog een keer gaan we terug naar uh, Wim Kan. Uh, Wim Ibo die praatte vandaag in 1976 uh, met mensen rondom hem. En ook met mensen die zelden aan het woord komen, zoals de financiële man, de zaakwaarnemer en regelaar van Wim Kan. Luister naar Wout van Liemt. Wout van Liemt, de zakelijke leider van het ABC Cabaret. Een man die nu al 18 jaar de zakelijke belangen van Wim Kan behartigt. In welk opzicht, meneer Van Liem, verschilt Wim Kan voor uw gevoel van al die andere artiesten die door uw bureau, het NTB, worden gemanaged? Een artiest leer je het beste kennen in de tijd van de repetities. Hoe slechter een, een artiest een uh, repetities heeft voorbereid. Ja. Hoe meer schuld tracht hij af te schuiven op anderen? Door zijn onzekerheid. Door zijn onzekerheid. Ja. Uh, Wim Kan bereidt alles zo goed voor. dat hij het geduld kan opbrengen. naar iedereen kan luisteren. omdat hij zo vast staat met zijn, met zijn voorbereiding. Ja? dat hij precies weet waar hij naartoe wil. Ja, ja. En, uh, dus het, het geduld wilt u de, de nadruk op leggen? Het geduld wat, ja. wat, wat hij heeft. Om naar iedereen te luisteren als iets overgedaan moet worden. dan, dan, dan heeft hij een eindeloos geduld voor. Maar komt maar. er een einde aan dat geduld, dan is de uitbarsting wel oeverloos. Oh, Wim kan geld. Uh, Hoedt u voor de woede van een geduldig man? Zo, zo. En uh, weet u ook wat het uh, dat kunt u natuurlijk in al die jaren wel aanvoelen komen. Hè? Wat, wat is het, uh, het punt waarop dat geduld opraakt? Weet, kunt u dat omschrijven? Uh, Wim kan, kan door. Uh, werken van, van s s middags twee tot s'avonds acht, zonder een pauze, zonder iets te drinken, zonder iets te eten. Ja. Als hij bij anderen dus, dus verveling opmerkt, of, of dat, uh. met, dat men gaat zeggen, ja, dat kan niet meer, of, of ze gaan op hun klokje kijken, ja. dat irriteert hem natuurlijk. Ja, ja. Hij geeft zichzelf voor 100% ja. En verlangt dat van anderen ja. ook. En wat bedoelt u dan precies met het woord uh, oeverloos? Is dat voor uw gevoel, uh, gaat hij dan gewoon uh, te ver daarin? In zijn ongeduld? Uh, nee, als dan een uitbarsting komt. Dan ja. Als hij dan iemand moet, iets moet gaan zeggen van, van waarom, waarom zo'n man hem eigenlijk irriteert... Ja. dan zegt hij wel eens te veel. Ik constateer dus dat u nu al 18 jaar lang... zo verschrikkelijk intensief en intiem samenwerkt met Wim Kan. Ik weet zelfs uit eigen ervaring dat u zich de moeite geeft... om de speakborden, de befaamde speakborden, op die bij te houden. Ik heb u dikwijls aan het werk gezien. En wat mij dan opvalt is... Dat, dat u beiden Wim Kan en u, na al die jaren nog steeds u tegen elkaar zeggen. En dat intrigeert me. En dat wou ik nou vandaag eens weten hoe dat zit. Ik zou ook niet weten hoe het zit. Ik ben dus al 30 jaar compagnon, met meneer Flink. En dan zeg ik ook altijd nog meneer Flink tegen. En dat kunt u niet verklaren? Nee, het bevalt me het beste. Uh, betekent dat voor u dat er toch een, een soort afstand is? Heeft het iets te maken ja. met respect of wat? Ja, respect, zeker. En dat uitzicht in dat woordje u? Waarschijnlijk wel. Ja. Heeft u enig idee waarom Wim Kan dat ook volhoudt ten aanzien van u? Geen idee. Want Wout is toch een gezellige naam, ja. Wout en Wim. Hè? Ja. U heeft ook geen idee? Geen idee. Ik geloof dat Wim Kan het, het zo best bevalt, dus ja. daar moeten we Dat laat hij zo. Ja, ja. ja. Nou, u weet het. Uh, het staat allemaal te gebeuren. Morgen, de 15e augustus. Wat zijn uw persoonlijke gevoelens... Uh, rond dit 40-jarig uh, cabaret -jubileum? Ik uh, hoop echt van ganser harte... dat ze het 50-jarig jubileum zullen meemaken. Want als ze kunnen blijven werken... dan blijven ze ook gelukkig leven. Want het werk is hun leven. Ja. En een, ik weet dat voor Wim kan, een, en voor mevrouw kan natuurlijk ook, een voorstelling heilig is. Als ik hem zo s'avonds. Hij is altijd het eerst in een theater. En dan loopt hij altijd naar het toneel toe. En dan gaat hij op de rand staan van het toneel. Ja. En dan bekijkt hij die lege zaal. Alsof een veldheer zo het, het slagveld bekijkt. En of, of die stoelen de leger zijn van de vijand. En dan bekijkt hij het echt van: hoe zal ik vanavond deze zaal veroveren? Dat ziet hij. Vanavond staan de rijen zus en de andere avond staan ze zo. Vanavond is het balkon dichtbij. Ik heb een zijbalkon waar ik mee kan werken. Of het balkon is ver weg, wat hij haat. Ja, ja. Dus altijd het eerste binnen, altijd het laatste eruit. Altijd nog, na afloop van de voorstelling... nog een half uur met de voorstelling bezig. En als hij met mij terugrijdt naar Alsmeer, bijvoorbeeld van Van Horen, Alsmeer, Den Haag... dat ligt dus op mijn route... Dan ook nog in de auto wordt er over niets anders gesproken dan over de voorstelling. Ja, ja. Ja. Hij zal ook nooit vragen bijvoorbeeld... Van wat, wat, wat, wat was de recette vanavond of was de, wat was de uitkoopsom? Wat hij wel altijd dan vraagt, was het publiek tevreden? Want ja. het is sommige gewoonte om na afloop van de voorstelling... nog eens in de hal te gaan staan. En dan om op te vangen wat de mensen erop, hun reacties op te vangen. En dat en en geeft het, u door dan? En dat, dat, dat spreken we dan over in de wagen. Ja. Zelfs de brandweerman heeft hij wel zelf toch op. Die moet ook lachen, hè? Uh, als die niet lacht, ja? dan, dan, heeft die, dan is het geen algehele verovering voor hem geweest. Die ja, avond. Ja. En dat kan hij van een brandweerman niet verlangen. Want die man had vanaf die avond liever ja. naar, naar Holland-België zitten ja. kijken, misschien. Of zo en waar zit dat nou in, meneer Van Liem? Als een, een zaal, bij wijze van spreken, bovenop de stoelen staat van enthousiasme. En één man uh, reageert niet om, om welke reden dan ook, uh, met name zo'n brandweerman. Hoe komt het dat hem dat toch steekt? Waar zit dat in? Want dat is niet alleen maar een grapje als hij dat zegt. Hij vindt het inderdaad. Jammer. Inderdaad. Ja. Waar ja. zit dat in? Ja, dat is zijn instelling natuurlijk. En ik zou zeggen, eh, applaus is voor kleine mensen een einddoel... en voor grote mensen is het een aansporing... Ja, dat is een fraai om mee te eindigen. Wout van Liemt, hij uh, werd geïnterviewd door Wim Ibo over Wim Kan. Nog een heel klein laatste dingetje, want in het interview met Jasperina de Jong... wat we niet laten horen, stelt Wim Ibo op deze dag in 1976 de volgende vraag. Toon Hermans heeft dus gezegd, uh, als er ooit een standbeeld zou komen voor Wim Kan... dan uh, kan dat niet zonder een klein standbeeldje van Corrie Fonk erbij. Ben je het daarmee eens? Nou, daar was het mee eens. En uh, op 15 augustus 1986, tien jaar later, komt dat beeld er van Wim Kan en Corrie Vonk. Dat wordt op die dag onthuld op de hoek van het Leidseplein in Amsterdam. Een twee meter hoog standbeeld van het cabaret-echtpaar. Het wordt onthuld door uh, de 39-jarige neef van de cabaretier. En Simon Bolthuis is de maker van het beeld. Het verhuist later naar Scheveningen. Joshua Redden van zijn nieuwe album The Rock and the Tide was dit Streetlight. We laten in de nachten van het goede leven in deze augustusmaand... af en toe ook cabaretiers praten over de vakantie. Dat is uiteraard een dankbaar onderwerp. En daar gaan dan ook vele minuten mee heen. En het is vaak heel leuk, zeker als het komt van Ronald Goedemond. Hij kreeg in 2008 de Nederlands hoop voor zijn programma Ze Bestaan Echt. Daarmee is hij een veelbelovende cabaretier... met het breedste toekomstperspectief. Toen maar, maar het is terecht. We gaan luisteren naar zijn conference over surfen. Uiteindelijk gingen we in Frankrijk surfen. Althans, ik zeg surfen... Bij mij was het meer schelden in de zee, is wat ik deed. Ja, die stromingen daar, je wordt helemaal gek je kan, je kan daar helemaal niks. En we kregen surfles van de Franse surf dude. Franse surfdude, ze vonden met zo'n lang bruin lijf. Lange zwarte haren, grote zwarte zonnebril, ha -ha. Mijn god, dat was die vent relaxed. Ik heb nog nooit even gezien die zo relaxed was, haha. -ha. weet je die, Alla. Alleen de bouton, haha. <laughs> en Alain die wist van alles. Over de stroming en de wind en de visjes. Mijn god, dat wist hij veel. Toch zou later blijken tijdens de lessen vrij beperkt curriculum. Want dit is wat er gebeurde. Elke les begon zo. Ik kwam aan als rubber malletje, met mijn plankje. Kunk, zeg hem, Alain, today? En zeg Alain, today? To die, you catch your current, current storming. you catch your current, up to the wave. you catch your wife, and you ride a surf. Dat is toch even een ruk advies. Dat is een totale kamikaze. Je met je stroming naar een groot man. Je wordt helemaal gek. Dit er voor geen meter. Ik heb het over golfsurfen, dus je wil dit zo. Want je kan ook windsurfen. Maar dat is dit. Dit is windsurfen. Nou, nou ja, dit kan ook golfsurf zijn. Als je vijand bij je op je plank staat, ga maar mijn plank af! Ja. En daarna weer dit. Wat niet lukte? Bij mij, bij mij. Jongetjes van 12, 13, die scheidfeutussen... Vle, vle, die wel. Er was één jochie van 14, dat mormel, die pakt een golf. Die rijdt die helemaal uit, helemaal cool. En aan het einde van die, is die golf weg, laat hij zich zo heel cool van zijn plank in het water vallen. Zo. Hey, Klaas. Ik denk dat de laatste, dat kan ik ook. zo. Dus ik bam, ik peddel in het water op mijn plank. Eerst pellen, pellen, pellen. En ik voel een golf van achter en ik voel een golf en ik, oké, staan. En meteen. Hey, klaar. Is dat water zo diep. En ik zenk er zo met mijn heup recht in het zand. Zo, en ik kom met mijn hoofd voor de helft. Onder water. En met de helft van mijn hoofd die onder water zit, maak ik oogcontact met een visje. Heel argwanend visje. Men had al over verteld. Hij zegt: Ja, er is één visje met aangezogen. een poisson d'argus. Nou, moet je voor opletten. En ik zit zo en ik zeg: Wil maar je zien, daar te kijken, visje. En ik denk: Nou, steek er maar in, ik ga lekker surfen. dan? En ik pak mijn plank en ik zet één stap op het visje. En het voelde alsof er een soort breinaald recht door mijn voet werd geschoten. Oh man, ik stort het er aan. Super dramatisch, net als in die film Platoon. Zo. Oh. Alleen in die film krijg ik niet ook de hoofdrolspeler nog zijn eigen surfplank achter, dat je zijn kop aangekralen God, samen. dus ik met die plank het strand op. Ik zeg: My foot hurts, my, my foot En die vent. He He's like, yes, he's a fish. He's like, okay, he's a fish. This really hurts. What are we going to do? And Alain's like, well, there's nothing you can do. He's like, what do you mean there's nothing you can do? This really hurts. I'm in pain. Don't you know? Some EHBO. <laughs> no, there's nothing you can do. <laughs> Dus ik dan die lifeguards, zo'n vent op zo'n ladder. En ik zeg, hé, mijn voet hurts. En die vent op die ladder, yes, yeah, it's a fish. I know it's a fish, shithead. What am I supposed to do? En toen zei hij, shuffle in the sand. Ik zeg, wat? Hij zegt yes, yeah, it's good for the pain. Shuffle in the sand. Dus ik, shuffle in the sand, jongen. Ik shuffled in the sand. Mijn god, ik shufflede daar een hand in the sand. Ik schreef de letters fuck allé in het strand. Ah, oh, shuffle. En het hielp een beetje. Shuffelen in het hete zand, de pijn werd iets minder. En ik denk, godzom, ik, ik had hem vertrouwd. En hij wist helemaal niks. Ik, denk, ik ga hem de waarheid vertellen ook. En ik pak mijn plank en ik loop op parallel af. En ik zit die plank in het zand Zo, stuk en ik kijk hem aan. En ik zeg helemaal niks, want ik spreek geen Frans. En nee, eigenlijk geen Engels, ik denk het heeft geen zin. Maar ik ben kwaad, jongen. Ik ben zo kwaad. En ik denk, nou ga ik, nou ik pellen. Met al mijn moeder, alles wat ik in hem heb. De eerste beste golf die nou komt, die is voor mij. En ik knal mijn plank in het water. En ik ga peddelen met al mijn moeder. En ik zo, wow! God, ik ben zo kwaad. En ik peddel. En ik peddel en ik voel een golf. Ik voel een golf. En ik wam ik staan. En er doet een beetje pijn naar mijn poot. En ik zak door mijn knieën. Precies goed. <lacht> en ik sta. Ik sta. Alleen het moment dat ik sta, realiseer ik me. Deze golf is veel te groot. En het klopt ook, want ik zie alle andere surfers in het water naar mij kijken en nee schudden. Ja. Maar ik sta en ik blijf staan, beslis ik. En het worden de zeven, acht langste seconden uit de geschiedenis van de tijd. Dat gevoel, dat is onzagwekkend. Je wordt opgepakt door zo'n hele grote hand water, zo wap! En je hebt niks meer te zeggen. Er is een veel grotere kracht dan jij. Je bent zo heel klein in die veel grotere kracht. En dan moet je je aan overgeven. Dat kan niet anders. Dus dat doe ik. Ik geef hem over. Eindelijk. En ik doe mijn ogen dicht. En het moment dat ik dat doe, ren ik weer door het bos achter die vlinder aan. Dat is zomaar, ik ren weer achter die vlinder aan. Steeds dieper het bos in. Alleen dit keer ren ik niet alleen. Naast mij rent er een klein jongetje met me mee. Ik heb zijn hand vast, we krijgen zijn hand vast en we rennen zo samen achter die vlinder aan. En ik kijk hem zo aan, terwijl we rennen. En dan ben ik. Alleen veel jonger. En samen rennen we achter die vlinder. Hij steeds dieper, helemaal gefocust op die vlinder. Steeds dieper in het bos. Wij rennen, rennen helemaal gefocust op die vlinder. Heel diep in het bos. Houdt die vlinder stil. En is hij in één keer verdwenen. Zoals alleen vlinders ineens verdwenen kunnen zijn. En kleine ik kijkt mij aan en zegt... "We jij nog waar we zijn? Ik zeg nee. Maar voel je die vlinder niet mooi? zegt: 'Ja, ja, ja, maar waar moeten we dan nou naartoe? Hij zegt, volgens, volgens mij moeten we gewoon recht door blijven gaan. Hij zegt ja, maar waar komen we dan uit? En ik kijk hem aan en ik zeg, ik heb geen idee. Ronald Goedemond met een stuk uit zijn programma Ze Bestaan Echt. Zijn nieuw programma heet Binnen de Lijntjes. Dat heeft hij al een seizoen gespeeld. En in september gaat hij daar weer mee verder. 14 augustus 1976. We hadden het al uh, vaker over dat jaar met uh, alle fragmenten rondom Wim Kan. Maar het is ook de dag dat de eerste single op het Stiff-label verschijnt. 14 augustus 1976. Uh, Nick Lowe die, uh, maakt de opname. Hij betaalt de opnamekosten zelf. 45 pond sterling... Het wordt geen succes, maar wij gaan hem laten horen in de Nacht van het Goede Leven. Hier is Heart of the City. Waar de meeste stadsharten slapen, daar maken wij ze weer een beetje wakker. Schudden we ze weer een beetje op. Nick Lowe was dat met Heart of the City. De plaat kwam vandaag uit in 1976. Ja, goed om een beetje te wakker te worden of wakker te blijven. Want er is nog veel moois te beleven in de Nacht van het Goede Leven. Er komt inmiddels een enorme karavaan binnen uit Enschede hier. Om... Alvast de spullen op te gaan zetten voor het laatste uur. Dan hebben we live muziek van Annie Mary. Maar eerst nog eventjes een vrij hoorspel onder andere in het volgende bedrijf. Vertel ik straks meer over. Eerst eventjes het nieuws van 4 uur. Tot zometeen bij de tweede helft van de nacht van het Goede Leven.